Het moeten betalen van griffierechten is een onaanvaardbare verstoring van de rechtsgang, omdat het de toegang tot de rechter kan belemmeren. Dat oordeelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Volgens de advocaat-generaal heeft het Hof in Amsterdam terecht de griffierechten voor een failliete ondernemer flink verlaagd. Staatssecretaris Wekers van Financiën had er tegen bezwaar gemaakt, maar volgens de advocaat-generaal moet dat beroep ongegrond worden verklaard. Hij vindt het verkeerd dat iemand die geen griffierechten kan betalen niet naar de rechter kan stappen.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 In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor GSM's en smartphones gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer. Het is een voorzorgsmaatregel bedoeld om jonge kinderen te beschermen tegen straling die mobieltjes zouden veroorzaken. Het weer in het noorden bewolking met eerst misschien nog wat regen in het zuiden van tijd tot tijd zon. Later vandaag ook zon in het midden van het land. Het 19 tot 22 graden. Dit was het... Tudie bakker van de ANWB.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 Uh, gaat het iedere dag slechter. We zijn in 30 jaar tijd bij honden van 0 naar 42% kanker gegaan. Zo. En het enige wat we veranderd hebben 30 jaar geleden, is het voedingspatroon. En daarvoor aten alle honden die aten gewoon met de pot mee.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 Ze zei, je gaat die mensen nooit meer terugzien. Mm. Ik zeg, nee, ik zeg, maar ik krijg misschien wel een telefoontje. Mm. En ik heb laatst kreeg ik ook nog weer een telefoontje van mensen uit België. Ja, die waren jij, op vakantie uh, geweest ja. in Zandvoort. In die hebben uh, voer meegenomen ook, een klein beetje om te proberen. Ze zijn er thuis uit gaan, gaan proberen en ze waren echt dol enthousiast. Was er een verandering bij, bij de hond? Of wat, wat was, er was de constatering? Er gaat een... Uh, er gaat een, een totale verandering gaat er bij de hond uh, plaatsvinden oh, waar. Ja. en omdat de wat het vervelende is dat is dat bijna alle mensen geven natuurlijk het voer van die marktleiders hm. dus dat betekent dat het referentiekader voor iedereen dat is een andere hond die hetzelfde eten eet hm. dus als iemand op straat komt en zegt joh mijn hond heeft altijd jeuk dan zegt iemand anders ja dat heb die van mij ook dat hoort dus kennelijk ja. nou dat hoort natuurlijk helemaal niet mm -hmm.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 Ja. Want als je heel snel gaat bewegen, dan krijg je het warm. Dus het is precies andersom, ja, maar je moet wel ja. blijven lopen. Ja, dus jij zou dat als je niet aanraden. Nou, zie ik ook wel eens uh, fietsende baasjes. en uh, dan rent zo'n hond dan achteraan. Ja. Wat vind jij daar nou van? Ik vind het perfect dat zo'n hond erachteraan rent, maar het moet niet aan de lijn zitten. Ja, nee, maar dat hoort dan waarschijnlijk ofzo. Ja.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 Zandvoort Henny van Petergem en ik spreek vandaag met Hans Send van de Dierenwinkel. Je had ook op een gegeven moment een tweede winkel gestart op de Haltestraat. Ja. Waarom heb je die tweede winkel gestart? Vertel nou, eigenlijk om dezelfde reden als ik de eerste winkel heb gestart. Ja, dat, dat heet Impuls. Heet dat? Oh, je hebt wel Impuls, ja, heb, Ja, dat heet Impuls, ja. Ik heb, ik heb al eerder dierenwinkels gehad en ik was in 2007.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 And every little thing But what does it bring if I, you, if I ain't got you If I ain't got you Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody I love you In my brain I see your face again And I know my frame of mind You ain't gotta be so blind And I'm blind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 somebody to love somebody the way I love Love somebody The way I love Down. Don't you care, don't you care Are you gonna let them drown How can you be so numb Not to care if they come You close your eyes and pretend The job's done Oh, Bless me, Lord, bless me, Lord